Daarin haalde hij uit naar de clubleiding, die achter zijn rug om zou hebben besloten zijn contract niet te verlengen. Het weer vannacht op veel plaatsen regen, minimaal rond 3 graden. Overdag opnieuw bewolkt en regenachtig, smiddags ook hier en daar zon, wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 CRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Jurgen van den Berg. Goedenacht allemaal. Het gaat vannacht over uh, ja, eigenlijk over de belangrijkste bijzaak van het leven. Maak ja. hem jongens. Een doelpunt. Smeet! Doelpunt voor de van Wat even in de aangenomen door Marco van At Scorching at the home. Finish him Uh, de winterstop is uh, voorbij en niet alleen op het allerhoogste niveau wordt er weer gevoetbald, ook in uh, het amateurvoetbalruim. Een miljoen mensen hebben hun kicks weer opgezocht en uh, trappen een balletje in weer en wind over het algemeen. Uh, de gast in Kazeluna, een man die eigenlijk antropoloog is en uh, die heel veel van wat hij vindt en opschrijft in zijn boeken. Zijn laatste boek bijvoorbeeld, de alledaagse kracht van sporten. Uh, dat, dat vindt hij eigenlijk op de amateurvelden, dat haalt hij daar vandaan. Paul Verweel is zijn naam. Hij is hoogleraar bestuur en organisatiekunde in Utrecht. Hij eh, bezet daar ook een bijzondere leerstoel. In het kader van de Richard Krajicek Foundation. Verder is hij voorzitter van de Utrechtse voetbalclub Hooggraven. Met veel allochtonen leden. En vicevoorzitter van de amateurtak van de KVB. En nog heel veel meer. Maar ik dacht, dit is wel even genoeg. Ja, daar kan je een uh, leven goed mee vullen. Ja. <lacht> Welkom in Kazaluna. Eh, vindt u het ook zo erg van Leo Beenakker? Nou, wel jammer. Ik bedoel, Leo is natuurlijk een monument in de, in de sport... en uh, wordt in lezingen door mij vaak uh, aangehaald... Uh, vanwege wat de uitspraken die hij gedaan heeft over maatschappelijke ontwikkelingen. Maar het is een monument en het is altijd jammer als, als dat op zo'n uh, manier eindigt... Maar ik denk dat hij dat wel voorzien had. Ik bedoel Die uh, persconferentie gaf natuurlijk alle aanleiding toe ja. om te denken... dit is het laatste kunstje van, van Don Leo. Ja. Maar laten we hem blijven eren voor wat hij gedaan heeft. Ja, hij, en... hij is nog niet dood, hoor, trouwens. Nee, <laughs> maar uh, je, je hebt gelijk. Ja. Maar Jurgen, ik moet je even nog onderbreken. Want Je zegt de, de belangrijkste bijzaak uh, van het leven. Voor die miljoen mensen is het dus eigenlijk zo... dat sport is niet als het leven, maar sport is het leven zelf. Ja. Hè? Dus ja. je kan niet onderschatten wat die rol van sport vaak ja. is. In, in het leven van niet alleen kinderen, maar ook, ook volwassenen. Maar volgens mij was hij van Kruif, toch? De, de, voetbal is de belangrijkste bijzaak. Ja, ja, ja, ja. De... En, en, en, en wie durft Kruif tegen te spreken? Maar dit is Jan Boezekol, mijn maat aan de universiteit... een man met wie ik ook samen gevoetbald heb. En, en die heeft gezegd... Nou, Goed, veel eerbied voor Kruijff, maar ik geloof toch dat hij het iets ja. onderschat zelfs nog. Misschien nou, kan je nog de, de, de nuancering aanbrengen dat Kruijff het over voetbal had. En, en u hebt het ook over sport in het algemeen, niet alleen ja. maar over voetbal. Ja, nee, we hebben ook een, een prachtig onderzoek gedaan een paar jaar geleden met Jan Jans en ik. En daar hebben we ook gekeken naar, naar, naar, naar cricket en honkbal en, en al die ja. fantastische verhalen die wij, dus met name toch wel naar het voetbal als, als belangrijkste sport. Die gaan echt ook op voor, voor vechtsporten. Ja. Uh, die gaan ook op voor cricket, die gaan ook op voor, uh, voor hong. En hockey, het, het is echt het brede leven in de sport en in de organisaties van de sport... wat, ja. wat ik zo belangrijk vind. Nou, daar hebben we zometeen alle tijd voor om, ja. om het daar uitgebreid over te hebben. Dat, dat, want daar ben ik heel erg in geïnteresseerd, wat, wat u daarover te vertellen hebt. Ze hadden misschien nog wel wat tips van iemand met een beetje bestuursachtergrond kunnen gebruiken in Rotterdam... met die hele kwestie rond beenhakken. Um, me, me, misschien wel. Uh, aan de andere kant uh, de epiloog van het boek uh, wat, wat we geschreven hebben... Marlies Wolterbeek en ik en alle auteurs die die meegedaan hebben... is ook van om die sport heen is het juist goed... dat dat, dat, dat zogenaamde professionalisme niet een te grote rol gaat spelen... En, Zelfs laten, bij Feyenoord niet? Nou ja, laten we eerlijk zijn, als je naar het hele betaald voetbal kijkt, ik bedoel, dat, dat zijn allemaal grote jongens, uh, maar aan de andere kant, uh, het is natuurlijk van een aandoenlijkheid uh, ja, die ik ook juist heel charmant vind. Maar dat is Want het is natuurlijk op. een beetje gesubsidieerd voetbal in betaald ja. van betaald voetbal. Dus het is ook geen bedrijf, want als het een bedrijf is, waren we allemaal failliet. Hè? Dus je moet... Ah, voor zien... sommige clubs scheelt dat ook niet heel veel. Nee, maar het leeft van passie, plezier en betrokkenheid. En het leeft niet als bedrijf, dus laten we dat niet groter maken. Maar, en, maar gaat het dan over de amateurtak of over het professionele nou, voetbal? Kijk, ik bedoel met alle respect voor zeg maar ook mijn collega's van het betaalde voetbal. Als, als ik daar naar kijk, dan zie je nu ook he, het, het belang van de maatschappelijke projecten in de sport. Komt natuurlijk ook dat iedereen begrijpt dat je anders niet je belastingcenter als club in blijft steken. als het alleen maar gaat om dat stadion. En Jan-Willem van Dop was vanavond nog op een bijeenkomst. Voorzitter van Utrecht. Ja. Bijeenkomst uh, met alle Utrechtse clubs. Nou, we hebben natuurlijk genoten van die, af, uh, van die uitslag. Van, Even voor het niet mee hebben gekregen. Utrecht won met 3-0 van de Met 3-0. En, en zelfs de meest verstokte Utrechtse fan zeiden. Nou, 3-0. Dus uh, laten we zeggen, liefst ja, zo'n gestolen uh, 2-1 is mooi. Maar 3-0 was echt overtuigend. En dat doet veel in zo'n stad. Die stad galmt dan ook. Hè? Maar dat heeft dan ook uh, weer, weer betekenis. En, en, en ook bij een ja, Jan-Willem van Dop zie je dus dat hij het helden maken van die maatschappelijke functie is steeds belangrijk. Ja. Het gaat niet alleen om dat stadion eens in de veertien dagen vol... maar het gaat erom, en dat is natuurlijk het mooie van die sport... niet alleen het voetbal, maar we hebben zo'n acht miljoen mensen... die zijn iedere week in touw om voor elkaar iets te organiseren... en om niet, en, en dat vind ik het meest fascinerende ja. We individualisering, commercialisering, professionalisering... De basis en de kwaliteit van de sport is de passie en het plezier. Laat hier een bal rollen en we zijn allebei afgeleid. Ja. En dus, uh, als de luisteraar thuis zit en hij hoort een balletje stuiten... Ja. dan uh, zijn wij kansloos. Ja. Ja. Hey, alles rustig bij Hooggraven trouwens? Geen uh, beenhakker perikelen daar? Nee, we hebben uh, 2-1 verloren van de koploper. En uh, ja, Hooggraven had een optisch veldoverwicht, zoals dat heet. Maar de tegenstander had het wel heel goed gezien. Want de trainer van Tegervaar, laat ze maar komen, die jongens. Nou, en bij Hooggraven komen we graag. Maar we gingen er wel 2-1 in. Ja, maar en, de trainer is vanochtend niet voor een gesprek op nee, een matje en wij hebben een hele bijzondere trainer. Uh, dat weet je misschien, maar het is Edu oh, ja En Edu is een goede vriend van mij. En een fantastisch mens Natuurlijk een, een voorbeeld. voor. Zelf prof geweest. Hè? Bij Vitesse heeft hij gespeeld. Bij Emmen. Ja. Uh, maar hij was vooral een uh, van de spelers... Vitesse-Kambuur-Utrecht. Die... Ja. Ja. Hij was een van de spelers die in dat SLM-vliegtuig zat. Ja. ja, en als je nu Edu ziet natuurlijk. Dwarslesi gehad. Euh, loopt op zijn voorvoeten. Een van de drie overlevenden was hij. Van ja, de Sigi. En de andere weet ik niet. Maar ik bedoel die, die levenskracht die Edu heeft... en de manier zoals hij zich nu weer mij beschikbaar stelt... Euh, om, om mij te helpen. Hè, want dit is een club zonder geld. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk fantastisch. Maar ook wel weer tekenend voor zijn liefde voor de sport. Hè? Uh, om te zeggen, joh, ik steek jou de hand toe. En, en niet eerst te zeggen, wat schuift dit? wat ja. er wel niks te schuiven met die club. Nee, nee. Maar goed, als het een vriend is en hij help je... Dan, uh, dan stuur hem niet dat bij een de nederlaag van 2-1. Stuur hem daar. Nee, en dan had ik voorzien, een trainer daarvoor, Wietse Gelterma... die ik weer kende van, van de club Desto. Deed, deed het ook om niet, weet mm. wel. Er, er ja. zijn nog die mensen en er, we zijn met velen gelukkig. Ja. Laten we even luisteren naar Klaas Droeps... en zijn collega van mij, ze dus ja. ook in Utrecht. Het is een al Utrecht hier bij de Omroep. Ja, Utrecht is wel het centrum van het land. Zo is de het. Te zeggen. Utrecht, mijn stadje. Ja. Uh, Klaas die heeft een, een boodschap voor ons achterlaten op het antwoordapparaat. Even luisteren ja. wat hij zegt. Er is één nieuw bericht. Hoi Jurgen, iemand die een boek schrijft over de alledaagse kracht van sporten... die heeft die kracht zelf ongetwijfeld ook ervaren. Uh, ik neem dus aan dat Paul Verweil vrij veel gesport heeft in zijn leven... In ieder geval gevoetbald. Wat is nou zijn persoonlijke sportieve hoogtepunt? Welk doelpunt heeft hij gemaakt, bijvoorbeeld dat hij nooit meer zal vergeten? Of welke overwinning is het? Of uh, misschien nog iets heel anders? Ik ben benieuwd en ik wens jullie een heel mooi gesprek en een goede nacht. Ja. Ja, kijk, voetballen was absoluut de kern van mijn leven. Maar ik heb ook uh, in de vakanties altijd op de, de racefiets gezeten. Ik denk dat ik in 1974, toen was het nog niet zo dat je... Uh, als je uh, ja, een, een echte racefiets kocht, dat bestond toen niet. Maar ik was in Vlaardingen een van de eersten. Bij, bij, bij Koevermans, het bestaat niet meer, dus dat kan ik het best noemen. En ja, daar ben ik de Tourmalet mee uh, opgereden. Nou, dat vond ik ook best een leuke prestatie. Maar inderdaad, ik, uh, ik was een speler met, met, met, met veel conditie, snel... En in, in, in de A1 ben je al snel een, een talent. van... je komt zeven keer alleen voor de keeper. Je scoort twee keer. Maar ja, dat ga je later niet lukken als je in het eerste staat. Er zijn geen beelden meer van, hè? Er zijn geen enkel. Er zijn <laughs> wat foto's, dat kan ik je wel vertellen. Het haar nog op de schouders. De verkeerde kleding aan. De, allemaal onverantwoord, maar met veel plezier. Echt heel veel plezier. Dus dat is een van de belangrijkste dingen. Maar ik herinner mij in mijn nadagen. mocht ik dan eindelijk de spelverdeler uithangen. Desto 5 dat een uittraf van de keeper in één keer bij mij kwam. En eindelijk lukte dat wat ik al die jaar had willen doen... met een boogschot ik hem in één keer over hem heen in de kruis. Een we wonnen in wedstrijd 1-0. Uh, was tegen de belangrijkste concurrent voor het kampioenschap. de weddow kampioen. Dus als ik een punt mag noemen, dan, uh, ja. dan is het deze wedstrijd. We geloven u we op uw woord. Ja. We begonnen begon ooit bij VFC in Vlaanderen. Ja. Ja. ja, dat was een... Neem echte... ons eens mee terug in die tijd. Eerst voetbal op straat natuurlijk met ja. die jongens. Ja. Want je mocht toen pas op je tiende pas, uh, pas lid worden. Dus het was iedere dag voetballen met kok Aat en Gerrit. Uh, Aat en Gerrit van de hervormde kant, uh, wij niet uh, hervormd. Dus ja, die jongens gingen ook naar een andere club dan ik. Uh, naar een andere school natuurlijk. Was dat als kind niet raar? Want dan ben je daar toch nog helemaal niet mee bezig? Met, uh, nee, jij bent er niet geloof. mee bezig. Maar dat is uh, wanneer de wereld van de volwassenen in jouw wereld als kind komt. En dat is natuurlijk uh, tegenwoordig nog steeds zo met al die ouders langs de lijn die een heel andere optiek hebben dan, dan de kinderen die gewoon lekker willen spelen. Maar ook voor ons werd het toen, ja, de wereld van de volwassenen... en de betekenis van de volwassenen scheiden ons ineens als gelovigen en heidenen. Terwijl, ja, wij kenden elkaar van het voetballen, we waren onafscheidelijk. Dus zij gingen naar Zwaluwe, christelijke vereniging. Maar ze kwamen natuurlijk wel in Zwaluwe D11 terecht. En ik ging naar VFC. En het voordeel was, VFC had niet zoveel elftallen. Dus ik zat gelijk in de D4. Dat dus was wel een promotie. <lacht> maar eh, VFC was echt, ja, de vogels. De zwart en geel hadden we. En uh, dat was een, een, een vereniging van, van de wijk. Daar ging je naartoe. Vanuit ja. de Maar daar, daar werd dan zeg maar in competitieverband gespeeld. Maar uiteindelijk ja. kwamen jullie op straat elkaar wel weer tegen natuurlijk. Wij zijn op straat, ik denk tot mijn zestiende jaar... dat we iedere dag toch ook nog weer met elkaar voetbalden op straat. Dus daar He. liepen al die achtergronden gewoon dwars door elkaar heen? Ja, en ook uh, op twaalf jaar dan, uh, ja, was ik dan een van de weinige jongens van de wijk. Hè, want ze is echte arbeiderswijk, mensen die werkten bij HVO, wilden en En ik was een van de weinigen die naar de HBS ging. En mijn vriendjes die zaten op de LTS of op de uh, detailhandelschool. Ja, en dan smiddags voetbal ik met die jongens van de, van de HBS. Want die gingen s'avonds leren. Maar ik ging s'avonds ook niet leren. Want ik ging met mijn eigen vrienden weer voetballen. En zo blijf je heel lang blijf je natuurlijk bij elkaar. Nou. Hè? Maar ja, de, de wereld maar is, is, is daar ook een beetje de basis gelegd voor, u, voor de visie die u er nu op nahoudt. Namelijk dat uh, ja, de, de rijkdom van die sport, daar hebt u nu al met heel veel passie over gesproken. Hè, dat dat. Uh, nou ja, echt, dat de variatie van verschillen juist zo mooi is daarin. Ja, het, het leuke was, wij speelden tegen RK dat waren katholieke jongens... En, en er was ook een katholieke schoolvlak bij ons... en daar gingen wij dan langs, uh, katholieke kattenzieken... we wisten niet <lacht> verder wat, wat we anders moesten zingen. <lacht> maar een paar van die jongens kende ik omdat je tegen ze speelde. En dan zag je ze op de kermis lopen en dan had je toch eerbied... en da daar zag je al dat die sport verbond je met mensen die je eigenlijk niet kende... en die een keer uh, tegengekomen was... En, en, en daar is mijn fascinatie wel vandaan gekomen. Want ik, ik ging dus van VSC later naar HVO. Hè, havenbedrijf Vlaarding Oost, de, de naam zegt het al. Het was een totaal andere club. Ja, nou, en, en die verschillen... Nou, Ik was dan een van de, van de vier studenten. Wij reden dan ook in, in zo'n deuchiveau'tje. Een kwartier later dan de jongens die al een Capri konden rijden. Want ja, die verdienden al geld in de haven. Voor de Capri. Ja, die, die bestond toen nog. Ja. He, en, maar wij waren wel hun studenten. Nou, en dan, uh, ja, dan gingen we naar kinderdijk of weet ik veel waar voetballen. He, dus iedere keer die verschillen die je tegenkomt, ja. dat vond ik toen de kracht. Je ontmoet elkaar. En je en, wordt er dus zelf ook, ook sterker van? Uh, zelfbewuster misschien? Je wordt vaak door de anderen aangesproken op de identiteit waar je vandaan kwam. He, dus uh, ja, bij, bij HVO werden we wel gezien als havenarbeiders, maar dat was ik niet. Later zat ik bij Desto in Utrecht als, als christelijke club. En dan werd ik toch al door de tegenstanders in een zeker licht gezien... Ik weet wel, als het tegen Amstelveen speelde... dat Amstelveen een beetje bang voor ons was... want die jongens kunnen zo goed praten. Maar de Utrechters zijn weer bang als ze naar Amsterdam gaan... want die kunnen nog beter praten. Nou kwam ik uit de buurt van Rotterdam, dus ik hield daar niet van... want we hebben toch een status hoog te houden. Dan ben je niet voor Amsterdam sowieso. Nee, dat, dus dat, dat zelfbewustzijn van die Rotterdammer... Dat, dat, dat nam je dan weer mee. Maar je merkte wel dat... Uh, zeg maar, die clubs verschillen heel erg. En die identiteit van die clubs ja, die, die slaat op jou af. En, en, en zo word je ook behandeld. en ja, Dat merk je natuurlijk nu bij VVO-graven. Men ziet ons toch als een Marokkaanse club. Ja, veel algetone uh, voetballers ja. daar. Ja, en de kunst is toch, en de lol is... dat je elkaar toch op een gegeven moment gewoon herkent als die sporter en die voetballer. Net zo goed als dat met die, jongens, die katholieke jongens het geval was. Ja. En dat, dat zie ik ook vaak gebeuren. En maar... soms juist niet. Dus zeg maar, als, je, als, je, als je kijkt naar autochtonen allochtonen... Uh, ja. dan beginnen natuurlijk bij de kinderen, want daar, daar begint ja. het natuurlijk ook allemaal ja. mee. Zijn er dus dingen mogelijk die buiten de sport uh, niet kunnen? Binnen, binnen zo'n vereniging, dus binnen die sport. Ja, nou, het, het, het grappige is natuurlijk... Uh, iedereen heeft het beeld van, ja, daar komen de Marokkanen. Hè? En, en voor een deel is het... je merkt nu al in de stad dat dat aan het verdwijnen is. We beginnen zo aan elkaar te wennen. Ik, ik zit vijf jaar bij die club, ja, ik zie gewoon een jochie van twaalf en het is een mooie voetballer, of hij is dik... of het is een ettertje, of het is een lieve jongen. Maar voor mij is dat weggevallen. Maar als je daar niet mee bekend bent, dan denk je toch... waar gaan we naartoe? Net zo goed als je naar Laren gaat... bijvoorbeeld, dat je denkt van wauw, gaan we naar Laren. Hè? Dus daar is ook een beeld van. Dat nou, zijn een kakkers. Je dan ja, dat, ja, ja. ja. Ik, mijn zoon zat toevallig bij het hockey. Dus ik, ik ben een keer hockey bij Laren geweest. Dat is toch een andere vereniging dan Kampong, zal ik maar zeggen. Kampong in toch Utrecht. Ook een, uh, ja. hè? Dus ieder van die verenigingen heeft een eigen identiteit. Maar het leuke is, je gaat naar elkaar toe. En het grappige is, wordt dan zo'n beeld bevestigd... van hè, de, wat je hebt of juist niet. En nou, met het onderzoek wat ik gedaan heb, maar ook mijn eigen ervaring... heel vaak wordt het beeld niet bevestigd. Je zegt, goh, leuke wedstrijd hier geweest. En dat ligt meestal aan de kwaliteit van de scheidsrechter... en de trainers, daar ben ik mm. volledig van overtuigd. Ja. Maar u, u, bent, u bent eigenlijk helemaal geen tegenstander van... Uh, noem het maar allochtone clubs. Dus, dus ja. je hebt zwarte scholen, maar je hebt ook zwarte clubs... als je het dan zo mag noemen. Klopt, kijk, en daar zie je dat in de sport iets mogelijk is... wat blijkbaar in het uh, maatschappelijke debat niet is. Kijk, het maatschappelijke debat is altijd over politieke voorkeuren of niet. Dat gaat niet zo heel vaak over feiten of anders zijn er vaak incidenten. In de sport zie je die incidenten ook. Toch denken we daar anders in de sport over elkaar. Ja, ik, ik heb dat onderzocht en dan blijkt dat 30% gaat anders en beter denken. Slechts 4% slechter. Dat was voor mij ook een beetje een verrassing... omdat je je toch ook laat beïnvloeden door die incidenten. Maar in de sport is ook iets gemeenschappelijks. Namelijk die liefde voor die bal. Hè, het, het met elkaar omgaan. En de kwaliteit is het, toch... als er iets gebeurt, dat je het ook probeert... met elkaar uit te spreken. Ja, dus je, je, je bent iets meer... om elkaar mm. verbonden. En je deelt iets... wat je in de samenleving minder ziet. Dat mensen echt iets delen. Daar is het toch allemaal samen voor onze eigen... Mm. En hier zit toch een beetje You Never Walk Alone in. Ja, we horen het met al even. Ja, het, de klassieke. Het is echt maar klassiek. over het algemeen wordt toch gevonden... dat juist een uh, gemengde vereniging de integratie bevordert. Ja, nou dat heb ik ook met Jan Janssen onderzocht. Dat is echt een totaal verkeerd beeld. A, waar integreer je? He, de, het boek wat we geschreven hebben... gaat ook heel erg over de, de oude arbeidersvereniging... waar dan de Marokkanen in, in, in komen. En het beeld wat we hebben is van... wij hebben een middenklasseclub en, en, en, en, en, en met die waarde enorm... en daar komen de Marokkanen. Dat, dat is een heel ander beeld. Ja? En uh, het idee dat je daardoor beter integreert... blijkt helemaal niet waar te zijn. Er is een mooie studie van Ram Ram Sahai die bij mij gepromoveerd is. Bijvoorbeeld over de Surinamers. En dan blijkt dat de best opgeleide Surinamers... die prachtige banen hebben, hè? Uh, middenklasse en hogere banen... Die hebben de meeste hang naar een eigen vereniging... omdat ze dan zondag even bij elkaar zijn... zonder uit te hoeven leggen uh, wat het is om een Surinamer te zijn. Is dus zo'n bekend uh, verhaal over een man die op een congres is. En de vraag is: waar kom jij vandaan, zegt hij uit Amsterdam. En ja, waar komen je ouders vandaan, ook uit Amsterdam. En je opa ook uit Amsterdam. Ja, maar jij bent toch... Ja, dan mm. zegt hij oké, okay, mijn overgrootouder komt uit Suriname. Wij willen altijd weten in Nederland waar kom je vandaan, wat doe je vader. Mm. Dan weten we waar, wat iemand is, is die in een hokje geplaatst. Dan kan je er een sticker, sticker op plakken. Sticker op. Nou, dat is ook prima, want we, dat hebben we ook nodig. Maar je moet het ook verder zien. En dan blijkt dat als uh, je dus in zo'n eigen club kijkt... of dat nou die uh, zeg maar Surinamers is, waar ik net over had, of Marokkanen... dat wat we dan noemen hun sociaal kapitaal... dat is hun zelfvertrouwen, vertrouwen in anderen... dat is netwerk die ze opbouwen. Dat is evenveel. Mm. En dat nemen ze ook mee naar buiten... Dus buiten de sportvereniging. En, ja, en, en dat zie je dus. En dan zie je dat de mensen die het in, de, in de samenleving... het meest geïntegreerd zouden hè, zijn, het meest geslaagd... die hebben eigenlijk de, de grootste behoefte om, om, om even jezelf te kunnen zijn. Zoals ja, wij het ook prettig vinden om even in de familie weer... nou, een kleine paaltje te zijn, zal ik maar zeggen. Even, even in de familie niet uit te hoeven leggen... waarom die arbeidersjonge professor is. Nou, ja. dat, dat soort dingen, dat, dat, dat vind je terug. Ja. En... Uh, wat ik ook altijd zeg, je kan niet zwarte-witte scholen... vergelijken met zwarte en witte vereniging, Want de grap van die vereniging is, het heeft een eigen identiteit. Maar dat heeft ook Spakenburg en dat heeft IJsselmeervogels En dan vinden we het prachtig, de blauwe tegen de rode, geen probleem. En hier vinden we het blijkbaar op voorhand wel een probleem. Maar wij gaan altijd naar die ander toe... Je zit niet uh, zeg maar acht jaar op school met alleen dezelfde kinderen. Je speelt tegen een witte vereniging desnoods. Je, je speelt, je speelt tegen, tegen Laren. Je speelt tegen Laren, ja. ja. Laren was bij ons op bezoek en wij gaan dan op bezoek bij Laren. En die ontmoeting is er dan. En alle oordelen en vooroordelen zijn er ook. Want we uh, zijn mensen die in die bredere samenleving ook lopen. Maar door die ontmoeting ben je gedwongen ook met elkaar. En, en je hebt iets gemeenschappelijks. Dat is de liefde voor, voor het spel. En dat, dat bind je toch vaak. En daarom vind ik dat wel goed. Want, want in de hele samenleving is het zo. Hè? Ik vind dat altijd grappig in het politieke debat. Ik zeg altijd, waarom hebben wij zoveel politieke partijen? Waarom doen we het niet met twee? Nou, omdat ook in de politiek wij ons op, op hele kleine verschillen... op rechts en links eh, apart willen organiseren. Dat vinden we heel normaal. Daar starten we dus zijn eigen partij voor... als we het niet met anderen eens zijn. En dan zou dat dus in, in die sport niet zo zijn. Nou, in die ontsport ontmoeten we elkaar... He, we delen veel met elkaar. Nou, en ik gaf je al aan uit dat onderzoek. En in beide contexten hebben mensen sociaal kapitaal wat ze, wat ze ontwikkelen. Ja. En de uh, oordelen naar elkaar worden er niet negatiever door beïnvloed dan ze waren. Het nee, ja, is, dit is geen officieel kvb, KVB standpunt toch wel? Voor de goede orde. Jullie het officiële het... KVB standpunt is meedoen. Ja. He, en, en dat is een programma gesubsidieerd door de overheid. Dus Meedoen, dat kan ook zijn, een autone vereniging ja, die gewoon nou, meedoet ik, in een, een... Ik zeg liever eigen vereniging, want, want op de kepen beschouwd... is iedere vereniging een eigen vereniging. He, dus uh, HVO was van havenbedrijf Leiding Oost vroeger. En dat verwatert het dan. weer had de christelijke achtergrond. En je ziet ook in de stad fusies van, van verenigingen... die qua identiteiten ver uit elkaar lopen, die, die lopen voor geen meter. Dus... Het grappige is dat wij in Nederland volgens mij de uitvinders zijn... van het organiseren van diversiteit. Hè? Dat, dat hele begrip verzuiling. Uh -huh. En misschien komt het juist wel door de ontzuiling... dat we net doen alsof die verschillende niet meer zijn. Totdat jij met een jongen of meisje thuis komt... dan willen we toch nog wel even weten waar die vandaan komt. Hè? <lacht> zo, zo zitten wij in elkaar. Ja, ja. Wij zijn toch een maatschappij... ook. Standen, sociologen zoeken dat mooi uit en ik gebruik dat als grap naar mijn studenten. Ik zeg, ik weet met wie jij gaat trouwen. Ja, dan kijken die studenten hier aan. En dan zeg ik, nou, iemand die ook op de universiteit zit op HWO. Want lager komt bijna niet voor. En die verschillen kenmerken onze samenleving. En misschien willen we ze daarom graag ontkennen kennen als er nieuwe bijkomen. Maar... Nou, ik, ik heb natuurlijk wat over u gelezen zo ja. uh, vooraf. En uh, dan komt steeds dat project Ladyfit terug in Utrecht. Ja. Ja. En dat is, dat is eigenlijk, misschien, misschien moeten we het in een paar zin eens even uitleggen. Wat, want daar, daar begint in feite de emancipatie. Ja. Ja. ja, dat is voor sommige mensen ook, ook, ook moeilijk in te zien. Hè? Maar uh, wat ik, dat vind ik dus ook bij eigen vereniging in hier ook. Wij vragen mensen burgerschap, wij vragen lot in eigen hand nemen. En hier zie je dat bij Lady is het sterkst gebeuren. Dat waren drie groepjes vrouwen van, van misschien acht leden: een Turks groepje, een Marokkaans groepje en een gemengd groepje. Nou, en dat zoekt dan zijn weg en kan het niet vinden, maar gelukkig ontmoeten ze dan een context van mensen die dat een beetje steunen. Die vrouwen gaan bij elkaar zitten. En wat ze bedacht hebben, wij bieden sport voor iedereen zoals je ze vraagt. Dus is een hele moderne marketingtechniek, zeg ik altijd. Hè? Dat doen we in de marketing ook. Niesjes vinden. En dan zorgen, nou, we doen iets voor, voor uh, nou, uh, 54 plus mannen of 25 min mannen. Of noem maar op. Zo zijn zij, zij ook begonnen. Vrouwen konden daar sporten met en zonder muziek. Hè? Dat was aerobics en spinning en weet ik het allemaal niet. Ze konden dat doen in dezelfde leeftijdscategorie... of alleen Marokkaanse vrouwen. Oh. Maar ook het grappige, je neemt gewoon je kinderen mee... wat bij de meeste Nederlandse groeps oh. niet. Maar vrouwen ze... onder elkaar alleen maar. Ge er waren vrouwen onder elkaar. En later, toen was er ook een groep mannen die mee wilden doen... zeiden ze prima, dan organiseren we voor jullie ook een groepje apart. Nou, dit, dit is echt volgens de moderne marketingtheorie... en zo hebben ze dat opgezet. Zij hebben 650 vrouwen aan het sporten in een jaartje of vier jaar. Die onthuis. anders thuis hadden gezeten. Die anders thuis hadden gezeten, maar bovendien al die... Reguliere uh, welzijnsorganisaties or, uh, slagen er vaak niet in dit te doen. En eigenlijk is dit ook gewoon organisatiewetenschap, wat ik aan de universiteit doe. Je kijkt naar de vraag van de klant is en dat organiseer je. Nou, en dan wordt in Nederland natuurlijk dan weer een heel politiek ideologisch verhaal opgehouden. Ja. Maar kijk hoe de vakbewegingen zijn begonnen. Ja, ja daar hadden we maar, er ook drie verschillende van. Nee, dan. maar goed, toch nog even naar dat. Ja. Want, want het politieke klimaat nu op dit moment ja. is toch heel anders. Nou, het politieke klimaat, nu is dat als we zeggen dat we dat voor die groep doen... Hè, dan, euh, dan, dan zeggen we, nou, we doen het voor iedereen. Hè, want meedoen allochtonen sport heet nu, meedoen kinderen voor sport. Ik vind dat ook prima. Want, eh, ja, maar er zijn ik... partijen die moeten helemaal niks hebben van het multicultige doel. Ja, maar ik geloof dat die partijen niet helemaal beseffen... wat voor de geschiedenis wij in Nederland hebben. Want hè, haal dat multiculti eraf hè, en zeg gewoon... van het gaat om het organiseren van, van, van verschillen. Nou, dat heb ik je al uitgelegd. Dat mm -hmm. is precies wat we in Nederland altijd gedaan hebben. En die partij is zelf de uitdrukking van een nieuw verschil. Namelijk de mensen die zich niet willen laten inpassen in de huidige partijen. Want anders hadden ze gewoon rustig in de bestaande ja. partijen. Nou, prima. Ja, ik, ik, ik vind het geweldig. Uh, organiseer je als je iets te zeggen hebt. Neem je lot in eigen hand. Ja. Nou, dat doet die partij. Maar ga nou niet over anderen die dat ook doen zeggen dat dat niet kan. Ja. En, en ga er niet allemaal van die... En, en het levert gewoon resultaten op. Ik bedoel, die cijfers hebt u, hebt u net genoemd. Vrouwen die normaal gesproken thuis ja, zouden zitten. Ik geloof niet dat in de politiek zich laat uh, overtuigen door wat de wetenschap en wat de cijfers. Want daar gaat het om, om manieren van kijken en wat we in de wetenschap ook zeggen. En daar zeg ik ook wat. Het gaat niet alleen om de feiten, maar het gaat erom hoe je ernaar kijkt. En misschien vind je het wel juist vervelend dat die clubs het zo goed doen. Ja. Uh, dat, dus... komt, dat komt er niet zo goed uit in het verhaal misschien. Nee, nou en, en ik bedoel dat. Dat vind ik ook prima als die mensen... Uh, iedereen mag die mening hebben, maar de sport bewijst het tegendeel. Ja. Nog, want je, je, ziet natuurlijk, je leest af en toe wel eens een bericht in de krant... Hè, dat er weer een voetbalclub uh, een allochtonenstop instelt. bijvoorbeeld. Ja. En uh, dat doen ze omdat er uh, gedoe is. Dat is één. Uh, twee, uh, de contributie wordt dan bijvoorbeeld niet betaald. Uh, wo ja. wordt als reden opgegeven. En drie, misschien dat wel het belangrijkste ook... dat, uh, dat het heel moeilijk is om die... Uh, ouders bijvoorbeeld van die kinderen dan mee te krijgen... waar de, de ene ouder wel shirtjes wast en, en ja. mee rijdt, uh, een keer naar de uitwedstrijd. Ja. Geven die niet thuis? Nou, kijk, die dingen die je nu noemt... dat waren klachten die al langer in vereniging bestonden. Toen ging het gewoon over autochtone ouders. Hè. Die gingen ook steeds, was de achterbankgeneratie, ik weet het allemaal niet... en de ouders waren geïndividualiseerd. dus Minder ouders was al langer een klacht. Niet betalen contributie bij de Beste verenigingen, zeg ja, ik hier. Ook, de kinderen. ook ja, nou In ieder geval in Utrecht ken ik er een paar uh, van zeer hoge stending, waar dat ook een probleem is. Uh, en die problemen die zijn in deze groep meer. A, als je gaat kijken naar de sociaal-economische positie... hebben we het over veel mensen die werkloos zijn... of hele lage inkomens hebben. En als je dan negen kinderen hebt, dan wordt betalen toch echt wel een probleem. Twee, zoveel. Oh, ik zat bij, bij Kampong, daar hadden uh, ieder gezin twee auto's. Uh, hier zie je dat op elf kinderen heb je misschien vijf auto's... en een paar daarvan wil je liever niet de kinderen meesturen. Uh, is. En, en ook voor die vrijwilligers... ik heb altijd gezegd, en dat ging ook bij gewone clubs... je moet ze ook vragen. Hè. Ik heb fantastische voorbeelden van, van Turkse, Marokkaanse mensen... die niet gevraagd werden. Maar toen ik met mijn vrouw bij Kampong... door een hele eerbiedwaardige hockey- en voetbalvereniging kwam... Aan mijn vrouw is nooit gevraagd iets te doen. He, dus ik zeg ook van, uh, ja, men, men denkt altijd maar... je staat langs de lijn, je gaat vanzelf doen. Dat is ook bij Turkse-Marokkaanse mensen niet. Maar ik zie nu bij VVO Graaf op 200 jeugdleden... hebben we 40 actieve ouders. Mm -hmm. En die 40 klagen ook over de andere ouders, dat ze <lacht> niet doen. Dat, ik vind ze daardoor goed ingeburgerd, want klagen is een goed Nederlandse eigenschap. <lacht> uh, maar ik snap wel, je moet even de sociaal-economische situatie zien... Twee, het leren wennen aan uh, dat je dit soort dingen zelf moet doen. Maar ik zie het nu ook bij die Surinaamse clubs en noem maar op. Uh, over tien jaar, dan, dan snappen de kinderen die wij nu begeleiden... en daarom is het zo belangrijk uit te gaan van de kinderen, niet van de ouders. De kinderen die wij nu begeleiden, die snappen over tien jaar... hoe ze hun broertje en zusje moeten begeleiden. Die gaan meedoen, die weten wat voetbal is, die ja. weten hoe mooi het is... En die hebben dezelfde dus al passie als ik. Nou. En dan ga je met plezier mee met je broertje, zusje en je kinderen. We hebben gevraagd om muziek mee te nemen. David Bowie, Space Oddity. Ja. Waarom? Ja, ik ben helemaal geen fan van, van, van David Bowie. Ik heb uh, gisteren toevallig een prachtig uh, documentaire over Transformer gezien. Dus als je me toevallig heb ik misschien heel andere muziek uh, genomen. Maar... Space Odyssey is voor mij een, een, een metafoor. He, dat begint ook... Uh, nou, this is ground control. to, to, to, to Major een uh, en Tom. En dat gaat ook... Uh, Take your protein pills and put your helmet on. Heel beschermend begint het naar Major Tom. En dan vervolgens stapt Major Tom in een raket. En dan uh, stapt hij uit de deur. En hij ziet the world in the most peculiar way. And the stars are very different today. En dan heeft hij dus een helikopterview ontwikkeld. En dan kijkt heel anders naar de samenleving dan Ground Control. Ground Control opzij. Can you hear me, Major Tom? Maar Major Tom die ja. heeft zulke fantastische inzichten. Die, die hoort niemand meer. En ik vind dat een absolute metafoor van wat er fout gaat... Tussen bestuurders en de mensen waar het om gaat. Dus ik gebruik het na mijn studenten vaak. Ik gebruik het in cursus voor managers. Onze opgave als Major Tom is als bestuurder het very different te zien. Dat wil zeggen, je hebt die helikopterview nodig. En in touch te blijven met de mensen waar het over gaat. En dat is de grootste opgave die er is voor managers, intellectuelen. Gaat vaak fout. Helaas. We gaan een klein stukje luiden. Het is een vrij lang Mooi. nummer, geloof ik, dus ik vind het, ja, van het, het heel is helemaal erg lang. Ja, <laughs> laten we even tot het mooiste stukje ja. laten horen. Ja. Deem. Ground control to major tong. Ground control to major tong. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control nine, to Major Tom's. Seven, six, Commencing nine, countdown, engines on. Three, two, Check ignition one, and may God's eight, love be on. with you. <laughs> Ja, we hebben nog geprobeerd contact te krijgen met Major Tom. Hij, uh, hij zit met zijn helikopter. Nou, ik, ik zag wel in de controlekamer, dat ving er behoorlijk ja. mee. Dus, uh, ja, dus het, goed, uh, het is goed, een goed nummer. Het is een klassieke natuurlijk. Ja, zeker. Uh, Space Oddity van David Bowie dus. Uh, Paul Verweel, hoogleraar bestuur en organisatiekunde in Utrecht. Uh, bezet ook daar de bijzondere leerstoel in het kader van de Richard Krajcek Foundation. Voorzitter van de Utrechtse voetbalclub Hooggraven. En vicevoorzitter van de amateurtak van de uh, KNVB. En de man die zijn vrouw om romantische redenen graag vriendin blijft noemen. Ja. Las ik in uw oratie. Ja, ja. Ja, dus ik, ik vind dat mooi. Kijk, vrouw vind ik een beetje een juridisch woord. Hè? Maar, maar een vriendin, ja, dat is echt de liefde. <laughs> en, uh, vandaar dat ik dat graag wil. Ja. Maar, maar we, hebben, we hebben het eigenlijk net ook gehad. Want er stond ook een regel uit een gedicht bij. Hè, wat, u, wat u dan over uw vrouw zegt. Uh, je bent zo mooi anders dan ik. Maar dat is eigenlijk ook waar het net de hele tijd over ging. Ja. Als je van elkaar maar ziet ja. dat je anders bent. Ja. En mooi anders. Ja. Dan, ja, met elkaar wordt het wel, ja, wel natuurlijk. Hans Andreas, hè, die heeft de man uh, die, die dit gezegd heeft. Ja, ik, ik heb dat gedicht van mijn vrouw toen een keer gekregen. En, uh, ja, mijn vrouw is een prachtige vrouw, veel groter dan ik, mooi rood haar en zo. En, uh, heeft helemaal niets met sport, uh, maar, maar wel gelukkig uh, met mensen. En doet daarom ook mee uh, bij zo'n bij zo club. Ja, terwijl ja, mijn, mijn, mijn leven is ten dele sport. Hè? Dus uh, overal waar ik iets anders doe in de antropologie of de bestuurs- en organisatiewetenschappen, gaat sport altijd een rol ja. spelen. U zit op die, op die leerstoel, hè? die hè ja. mede mogelijk gemaakt door Richard Krajicek. Klopt. Ja. Spreekt u hem vaak eigenlijk? Ik spreek Richard uh, zeg maar één op één zo twee keer per jaar. om goed Wat zoek je, wat wil, ik, en wat wil je, wat, wat, wat, wat kan ik voor je betekenen, welke gegevens. En verder zien we elkaar dan zo af en toe rond activiteiten van de Cardcheck Foundation. Als er ergens iets geopend wordt. En wat wat vindt jullie eigenlijk? Wat, wat, waarom vindt u het zo'n leuke vind? Ja, ik vind Richard een, een, een enige man omdat hij ook uh, ja, gewoon authentiek is. Dat hij, dat hij dingen durft te zeggen zoals hij ze vindt. En ik denk dat dat ons... Uh... Heeft hij ook eens last mee gehad, hè? over de vrouwen vrouwentennis? Ja, dus ja dat, dat is een heel beroemd voorbeeld. Maar <laughs> nog steeds als je risiat... Ik, ja, ik bedoel, aan de ene kant is hij heel mooi uitgesproken. Gewoon van, nou, ik wil dit. Ik wil gewoon minister van Sport worden. Ja. En uh, gaat er ook voor. En heeft natuurlijk ook een, ja, een prachtige geschiedenis. Hij heeft natuurlijk geschiedenis geschreven... ook voor Nederland door Wimbledon te winnen. En dat zie ik niet zo gauw iemand anders weer doen. En komt dan op het idee, geïnspireerd door Arthur Ashe... wat natuurlijk ook een fantastisch mens is... om iets, er er iets te gaan doen in, de, in die... Uh, ja, niet een rijtour, he, een zelfde eer... maar joh, geef mij dan zo'n veldje... En zo ja. begint dat. Even, ik moet even zeggen, maar die Richard Kreintjeck Foundation... Die, die, die legt her en der uh, buurtspeelveldjes aan. Ja, en niet alleen her en der, want we zijn geloof ik al nummer 75 op weg. Nee, Oké, okay, maar, maar goed, in, in, ja. de, in de wijken. Ja, en altijd in wat we noemen dan de, de, de krachtwijken... De, en vroeger gewoon achterstandswijken. Hè? Uh, maar dat is een heel bewuste keuze om daar kinderen hun talenten... zowel sportief als maatschappelijk... Hè? want de kinderen die het goed doen, die kunnen scholarships... dus die worden gestimuleerd onderwijs te doen... En dan gaat het dus niet alleen, wat ik wel eens jammer vind... dat je denkt, van ja die sport houdt alleen maar de kinderen bezig. Maar wat we natuurlijk op uit zijn, is dat kinderen daar hun talenten ontwikkelen. En dat sociaal kapitaal waar we het over hadden... of in dit geval gestimuleerd wordt op onderwijs. Want anders wordt het toch een beetje... vroeger was dat de kritiek natuurlijk, sport houdt mensen dom. Ja, houdt ze af van de belangrijke dingen ja. in het leven. Heb ik nooit gevonden, sport is belangrijk. Maar dit, dit is een extra stimulans... En daarom dat ik me er heel goed in kan vinden om me juist daaraan te verbinden. U hebt er een rapport over geschreven. Krajitschek maakt verschil in de wijken. Ja. Uh, er ontstaan verbanden tussen, tussen mensen, blijkt. Ja. Ja. Maar daarmee zijn de achterstanden natuurlijk nog niet opgelost. Ah, dat, is, dat is dus precies wat ik zo mooi vind. Dat ik, eh, Richard heeft ook gevraagd van alsjeblieft, wees crisis. En als ik kijk, dan zie ik een van de allermooiste dingen. Kinderen hebben er echt plezier. En dat is ook die passie die ik in voetbal die zie ik hier terug. En onderschat niet hoe belangrijk het is dat kinderen een plek hebben waar je plezier hebt. Want er zijn heel veel plekken waar je dus geen plezier hebt. Dat is erg, want die zijn ook georganiseerd door overheden en noem maar op. Kinderen hebben plezier. Nou, dat is mooi. Maar dan kunnen die kinderen met dat plezier ook iets buiten dat veldje. Nou, en dan is, is mijn punt van... Nou, volgens mij wordt veel van sport verwacht. Maar waar kunnen we dat aantonen? Nou, en een van die dingen waar we naar gaan kijken nu een nieuw onderzoek... is die scholarships, die we dus gestimuleerd hebben vanuit de CarCheck Foundation hebben die verschil. Maak het verschil in hun leven dat ze dat gekregen hebben. En de volgende stap waar naar kijken, neem de leefbaarheid in de wijk ook toe... doordat het veldje er ligt. Nou, dat is de volgende stap weer. Uh, maar dat, dat zijn belangrijke dingen die we toch verwachten van die sport. Richard Kajetje heeft meegeschreven aan het verkiezingsprogramma van de VVD... Je ja. de sportpagina eigenlijk geschreven. Ja. Wat, wat, is, daar nog wat, is dat eigenlijk één op één overgenomen in het regeerakkoord? Nou, het is nu natuurlijk zoeken naar die belofte van die 200 miljoen. Hè? Want die moest natuurlijk uh, ergens vandaan komen. Ja. En andere partijen, die hadden 100 miljoen. En nou, Richard is terecht trots op dat hij dat, dat uh, hè, probeert uit te slepen. Uh, maar ja, de nieuwe minister is nog een beetje zoekende en tastende. Edith Schippers dat is dat? Ja. VVD'er wel eens. Uh, maar goed, ook, ook daarin onderneemt Richard dan toch pogingen... om te laten zien wat die rijkdom van de sport is... En ja, nogmaals, ik zie het ook bij wethouders. Uh, als, als je ergens het verschil kunt maken in positieve zin in de samenleving, is het nog altijd in de sport. Mm. Nou ja, dat is zo, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Alleen het, het, het geld wat er dan eigenlijk bij zou horen, ja. dat, dat, dat klopt lang niet altijd. Ik bedoel landelijk niet, maar ook op, op gegeven nee, daar, daarom hoop ik dat die, die belofte uit het verkiezingsprogramma dat er 200 miljoen wordt waargemaakt wordt. En laten we niet vergeten, dan is het nog een druppel op de gloeiende plaat, want de meeste gelden komen van lokale overheden die we inspireren. Nou, we hebben natuurlijk een groot plan, olympisch vuur. Niet alleen medailles halen, maar sportieve samenleving. 2028 moeten de uh, Speling ja. naartoe komen en dan ja. in de aanloop daarnaartoe moet Nederland... Nou, ik ik hoorde Rinda de beste van de avond zeggen, dat is de wethoudersport in, in, in Utrecht. Dat in Utrecht dus echt onder 12 jaar, 80% van de kinderen dus al aan het sporten is. Hè? Dat is de olympische ambitie. Nou, als, als je dus ziet uh, zeg maar wat je met sport allemaal kan. Het is leuk, het is plezier, het is passie. Maar het zou je ook kunnen helpen een stijging? Dan, do dan doen we daar een goede investering. En dan verwacht je natuurlijk ook dat de overheid ja, daarin een, een hele belangrijke partner is. En vooral om het mensen zelf te laten doen. Weet je wel, alles laten overnemen door anderen. Ik ben er niet zo voor. Zorg dat mensen om niet die, die, die, die, die, die kracht van die sportverenigingen. Want er is ook wel eens gedacht: die sportverenigingen houden we dat vol. Moeten we niet Australisch voorbeeld scholen? Vergeet het maar. Krijg je in Nederland nooit voor elkaar. We hebben uniek die verenigingen. En die structuur moet je blijven steunen. Ja. ja. Uh, want dat zegt Schippers volgens mij wel. Hè? Die is bezig met die sportnota. En ja. uh, die wil de sportvoorzieningen terug naar de wijken. Ja. Maar daar hebben we ook wel eens vaker gehoord. Ik wou zeggen, dat is natuurlijk niet nieuws. Maar ik, ik, ik zou zelf blij zijn als de minister tot de conclusie komt... dat niks nieuws nodig is, maar dat het goede wat bestaat... dat dat gestimuleerd moet worden. Want je ziet veel te vaak dat we prachtige prachtig experiment hebben. Maar na vier jaar moet het om, want er komt er een nieuwe regering. Dus ik hoop dat ze vooral voor continuïteit... Uh, zal zorgen. En ja, dan, dan is eigenlijk de sport... al die 8000 mensen... Die, die zijn in feite je partner. Ook al zijn ze van een andere politieke partij... maar ook daarin overwin je elkaar. Hè? En uh, ja. daar ligt een geweldige kans voor haar. Ook als het is, eh, Een van die grappige dingen hebben we ook uitgezocht. Waar zijn mensen nou in Nederland trots op? Is niet zo moeilijk. Nederlandse in mensen zijn in eerste instantie sport trots op onze sportprestaties. Dat is vervelend voor de universiteit. Wij hopen natuurlijk op onze wetenschappelijke ontdekkingen. <lacht> maar misschien dat die ontdekkingen in de sport dan uh, ook nog een beetje op ons afstralen. Maar... Je ziet dus hoe belangrijk die sport is. Hè? Dus ja. helemaal geen hoe, bijzaak. U zegt dat nu over de universiteit. Hoe kijken eigenlijk andere wetenschappers naar, naar u als sportwetenschapper? Het is natuurlijk fantastisch. Toen ik in 1974 kwam en, en er was een politieke bijeenkomst... en ik zei, sorry jongens, maar ik mocht vanavond trainen en zaterdag voetballen. En dan keken ze naar je van, nou, die man die heeft de wereld gemist. <lacht> en tegenwoordig maken sommige hoogleraren ruzie... van wie de snelste marathon gewonnen heeft. Nee. Het is overigens nog wel zo natuurlijk. In Amerika, in Duitsland, eh, België, Turkije, daar is sport. Een zeer serieuze zaak. En aan de Nederlandse universiteiten beginnen we er net mee. Ik heb een prachtig instituut, 15 onderzoekers, 4 AIO's. Maar er zijn er niet veel van. Maar je ja. wordt als u op een congres bent niet meewaardig aangekeken. waar heb je hem weer met zijn sport. Dat zou in 1974 geweest zijn. Dan was je in een soort, ja, dat is toch niet serieus. Het gaat over ziekenhuizen, het gaat over scholen, ja. het gaat over uh, problemen. Maar tegenwoordig is, is sport ook een beetje een begerenswaardig goed geworden. Dus de sport ja. is in qua status gegroeid in Nederland. Uh, nu nog het geld wat erbij hoort, ja. ja. En daar moet Schippers voor zorgen, de nieuwe minister. Zij heeft een hele prachtige kans. Hè? Zoals we dat in sport zeggen, de bal ligt voor open doel. Maar ook voor open doel wordt er nog wel eens kansen gemist. Zoals we het nog herinneren van Wim Kieft in de wedstrijd euh, nou, tegen wat hij nou ja, het Ja, had. Robben in de laatste WK-finale. Ja, dat had de wereld een Of in ieder geval Nederland een andere aanzien. Als we nou echt eens een keer wereldkampioen uh, geworden waren. Maar laat me zeggen, ik vind die 8 miljoen mensen belangrijker dan dat ene doelpuntje van Robben. Ja. En dat is dus die breedte sport? Dat is die breedte sport, dat is onze kracht. En, en dat we dan die kwaliteit voortbrengen... en eigenlijk in heel veel sporten toch, uh, toch iets kunnen. Ja, dat is fameus, maar zonder die basis zou die topsport er niet zijn. En ik ben ervan overtuigd, zonder die topsport... want de, de kinderen kijken tegenwoordig naar Robinho, die kijken naar Federer, die kijken naar, naar Nadal. En dat is fijn als een Nederlander meedoet, zoals Schorl en Hazen. Maar daar hangt het niet van af. Nee. Het, is echt, het is jammer voor de topsport, maar Maarten van Bottenburg... mijn collega heeft het al zeer eerder uitgezocht. Het is zo dat in de brede sport, daar zit de kracht. Maar er zit vooral de passie en de plezier... Ja. Uh, en, en, en daar zit de kracht van de Nederlandse samenleving. Ja. Nou, daar zijn we ook mee begonnen. En daar moeten we dan nu ook maar mee eindigen. Ik denk dat ja. dat, dat een mooie afsluiter is. Uh, bedankt voor de inspirerende woorden uh, wat betreft die sport. Want dat denkt lang niet iedereen altijd zo bij na, denk ik. En uh, we, we worden nu even weer aan het nadenken gezet over hoe belangrijk dat kan zijn. Uh, dus hartelijk dank voor de komst. Paul Verweel hoor u. Um, wilt u meer over hem weten, kijk op casaluna.ncv.nl. Daar kunt u ook uh, de podcast downloaden en een abonnement nemen op de nieuwsbrief. Dat kost trouwens helemaal niks. Dus dat is wel leuk. Straks na Ene wil ik graag met u verder praten... over uw eigen sportervaringen van vroeger. Welke sport was dat dan die u deed? Waar was het? Wat waren de clubkleuren? Want dat vinden we ook altijd leuk om te weten. De shirts en de kousen, hoe zagen ze eruit? Waar was dat dus? Wat herinnert u zich uit uw jongste sportjaren? Uh, veel vrienden overgehouden. En sport u misschien nog steeds? Mooie verhalen van vroeger, dus welkom op 0800-1121. U mag ook mailen naar casaluna.ncv.nl. Als u denkt, nou, ik ben niet zo'n prater, mail het ons dan vooral. Want dan ga ik het gewoon voorlezen, al die mooie verhalen. Maar bellen is misschien beter. En het is gratis, 0800-1121. Uh, wij belden ons dus straks na één uur terug. Nu eerst de VPRO.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 Mijn oude viewmaster. En nu heb ik daarin zitten. Ach, ach, ach, ach. Het verhaal van Sebastien. Daar heb ik als kind toch zoveel gedoten. Toen was ik een jaar of zeven. Ach ja, daar ligt hij op bed. Met zijn hond. Er was een jongetje alleen met een hond. En toen was mijn vader dronken om zeven uur 's avonds. En mijn moeder. Die lag al onder de tafel. En dan had ik een fles Bessie neven even uit de kast getrokken. Ik was een jaar of zeven, acht. En dan zat ik toch te huilen bij Sebastian. Radio Bergeik. Radio Bergeik. Radio Berg oh. Het radiostation voor Bergeik. Radio Berg <lacht> Uw gastheer. Heer van Eersel. Is... van Eersel. Ach ja, de paard, de paard. Wat zeg je? Goed, goeiedag, dames en heren. Dit is Radio Jongen, Dit is Peer van Eersel. Goed. Ja, goed, even professioneel nu. Uh, we gaan door. Uh, uh, allereerst, hartelijk welkom bij Radio Bergijk, uh, Sportnieuws. Sportnieuws. Het nieuws over sport. Allemaal een gedevalueerd programma was het afgelopen weekend in Bergijk... Door de vele afgelastingen in de afgelopen weken is de stand nog meer vertekend. Omdat het aantal gespeelde wedstrijden bij de deelnemende ploegen varieert van 5 tot 29. De topper in de tweede klasse F tussen Marvelde en Best Vooruit werd de afgelopen zondag gewonnen door de bezoekers uit Best. Op het meerveld. op het, het meer. Pardon, neem even over. Op het meer. Sorry, op het excuse hetje ja, nee ik begin even overnieuw. Op het Meer eh, wacht even. Op het Meer op het mee... op het Meerveld Hovenste sportpark Jongelingsveld ja, nu in één keer. Op het Meerveld Hovensse sportpark Jongelings. Excuse that. Wacht even. Op het Meerveld hovenste sportpark Jongelingsveld werd de thuisclub op een 1-4 nederlaag getracteerd. Met de zeven verdiende trompetterpunten is best vooruit opgerukt naar een tweede plaats op de ranglijst. EFC kwam niet in actie en behield de leiding. In de kleine trompettercup dichtte SDO 39 het gat met koploper De Bocht 80. De lage Mierenaren wonnen gemakkelijk met 5-0 van Terloo en De Bocht kwam niet in actie. Ook HMVV deed goede zaken door netersol met 5-1 te verslaan. Door tegendoelpunten van Vessem, 1-1 gelijk tegen Knechselse boys... en Spoordonksse boys, 0-1 verlies tegen Hilvaria... is Kastre dat zelf niet in actie kwam... weer alleen leider in de stand om de minst gepasseerde doelman. Zet Berghijk op de kaart. Ja, ben ik in de uitzending? Ja. Ja, mijn naam is Jaap van der Bomen. En ik heb maar één heel goed idee om Berghijk op de kaart te krijgen. Er moet echt een haven komen. Een wereldhaven. Voor bulk en overgoed. En containervervoer. Dan pas komt Berghijk op de wereldkaart. Ik heb het gezegd. Seemann man niemals schlafen, denn der Tag der Ripperbahn fängt nachts erst an, wovon wir Matrosen träumen, wollen wir hier nicht versäumen, denn das Glück der Ripperbahn fängt nachts erst an. Um, tegenover mij een studiogast. Hallo. Uh, Jij bent uh, Peter. Een Peter, ja, inderdaad. We kennen jou van de Xanadu. Ja, dat uh, klopt, ja. Daar is iets spijtigs uh, mee aan de hand. Ja, dat uh, is natuurlijk allemaal voor alle betrokkenen een hele nare ge een zaak geweest. Maar uh, door uh, enkele financiële probleempjes uh, her en der en uh, orga orga of, eh, nee, niet, ik, organisatorische ja, vergissingjes her en der hebben we de, de zaak moeten sluiten. Dat is heel jammer. Ja, nou, is... Ja, voor jou, uit jouw gezichtspunt is het natuurlijk jammer. Er zijn heel veel oud, oude Bergijknaren die het niet zo jammer vinden. Maar het is wel een lelijk oh. gezicht dat hij nu dichtgespijkerd zit. Maar goed, dat, dat heb je je gelaten. Dat, dat hoofdstuk heb ik dan ook maar meteen afgesloten. En, Want jij bent niet iemand die stil zit. Nee. En nu wisten wij allemaal dat de vorige directeur... de filiaaldirecteur van de Rabobank in Bergijk, die heeft zich... Een paar Maanden geleden doodgereden tegen een boom hier. Ja, weten uh, we allemaal. De Redaatse de, Dijk. Nare geschiedenis was dat. Ja, en dat, die heeft dat bewust gedaan omdat hij geen uitweg meer zag. Precies. Dan hebben ze een hele tijd gezocht naar een, een geschikte figuur om de Rabobank weer nieuw leven in te blazen Doddaad. en om puin te ruimen daar. En wat schetst ons de verbazing? Dat ben ik, Groerde. Ja. ja, nou gefeliciteerd. Dankjewel. Dankjewel, ik heb er ontzettend veel zin in. Het is, uh, is voor mij ook weer een andere soort uitdaging dan de horeca natuurlijk. Het hele financiële wereldje is... Uh, ik ben er wel in bekend, maar uh, om nou eens aan die kant van de lijn te staan is voor mij... een, uh, ja, een nieuw avontuur waar ik met heel veel plezier en uh, uh, zin instap. Ja, en jij hebt gelijk wat plannen. Je wil ja. de financiële dienstverlening op een hoger plan brengen ja. in België, Vooral tegen op ten opzichte van de ouderen. Precies, het is natuurlijk evident dat uh, kijk, een, een Rabobank filiaal... in een kleinere gemeente zoals Berghijk toch is... die is natuurlijk wel ook afhankelijk van uh, het koopgedrag... van de hele bevolking in Berghijk. Dat is uh, stap 1. Dat zullen we de mensen moeten duidelijk maken. Dat uh, het geld wat je bij ons hebt staan en wil gaan besteden... dat we er dan toch wel op staan dat dat ook in Berghijk besteed wordt... en niet uh, uh, tijdens uitstapjes naar uh, plaatsen in de omgeving... Dus het geld wat je bij ons haalt, dat ga je onder begeleiding van mensen van de bank besteden in de Berghijkse middenstand. Daarnaast kent natuurlijk iedereen het fenomeen, je staat in de rij en voor je staat een senior, zal ik maar zeggen die zijn pincode vergeten is, die, die niet precies weet... hoeveel geld hij wel of niet moet opnemen. Dat houdt ontzettend op. Dat is voor zo'n filiaal een uh, gevoelige financiële klap ook daardoor. En er zijn heel veel senioren, bij kijken naar, met apparaat en angst. Met apparaat en angst. Met knoppenvrees. Precies. Dat is natuurlijk toch allemaal heel modern en, en eng ziet dat eruit. En ze weten niet of dat dan een stroom opstaat staat en uh, dat soort dingen. Dus daarvoor hebben we een aparte zeg maar, branche binnen de Rabobank nu uh, ontwikkeld. Waarbij de bij mij thuis uh, een geldbedrag kunnen opnemen. Dat gaat dus niet ook meer via zo'n apparaat waar ze bang voor zijn. De bejaarden leveren bij mij de pinpas in inclusief code... en kunnen dan een somma geld bij mij wekelijks ophalen. Wat ze dan vervolgens in Bergrijk zelf uh, mogen gaan besteden. Voor die service is een bepaald tarief bedacht. Natuurlijk. Want dat moet uit de lengte of uit de breedte. Tuurlijk. Dus dat betekent dat er een, een, een, een percentage van dat bedrag bij de Rabobank blijft. Om de kosten gemaakt om het leven van de bejaarden en de senioren te verlichten. Om die te kunnen dekken. Nou, dat lijkt me een hele... Dat is natuurlijk niet meer dan redelijk. Dat is niet meer dan redelijk, Want nee. ook een, het, het, het runnen van een Rabobank is natuurlijk een... Geen sinecure. Is geen sinecure en is gewoon een economische activiteit. Is absoluut een Dat steken wij ook niet onder stoelen of banken. Jij om heb... dat woord maar te gebruiken. <lacht> <lacht> <lacht> um, Peter, jij hebt je ook... was je eerste beleidsdaad als directeur hier van de Rabobank. Heb je je losgemaakt van de landelijke organisatie? Ja. We hebben wel natuurlijk uh, door, om, om, om de bekendheid en het vertrouwde gevoel te handhaven de naam Rabobank gehouden. Maar we hebben met de Rabobank zoals die in den landen opereert. Wat toch een, toch een vrij stroeve financiële moloch is. Ja, was gedegen, maar ook suffig imago, suffig imago, Precies. Ja. Nou, dat, uh, daar staan wij dus helemaal los van. We hebben alle banden wat dat betreft doorgeknipt. En uh, opereren nu geheel zelfstandig. Onder nog wel de naam Rabobank, want die kent iedereen hier... En dat, uh, dat wilden we graag zo houden. Je kunt een bank niet de Zanadoe noemen. Nee, dat, dat zou is... weinig vertrouwenwekkend zijn. Precies. Om te zien wat er met de Zanadoe gebeurd is. Inderdaad. Ik maar... weet niet precies wat je bedoelt, maar... Nou ja, en wat mij ook opviel... Ik ben even langs geweest. Ja. Uh, dat de, de Rabobank, dat daar nu achter de balie... Niet meer de oude ra Rabobank-meisjes staan. Nee. De juffrouwen. De nee, we zien nu de mensen die vroeger bij jou aan de deur stonden. Precies, het zijn het, het, het, het, het, het, het uh, uh, gedragsregulerende personeel. wat ik had bij de Zanadoe. heeft nu de loketposities en deurposities ingenomen in de Rabobank. Nieuwe stijl. En dat is natuurlijk ook een soort veiligheidsaspect. Natuurlijk, er gaat natuurlijk kijk, heel veel geld om. In er de gaat de heel veel geld om, dat is geld van de Bergheikenaar En wij willen heel graag dat dat geld ook van de Bergheikenaar blijft... na afdracht van een bepaald percentage wat ons werk mogelijk uh, maakt. Nou, het is geweldig dat jij de Rabobank voor Bergheik hebt weten te behouden... Je hebt ook uh, je tweede beleidsdaad, behalve dat je je hebt afgescheiden van de landelijke Rabo-organisatie... heb jij alle kluisjes opengebroken. Ja. En heb je de inhoud daarvan gereorganiseerd? Precies. Ik, dat was een. Uh, ja, daar zitten kluizen ook tussen. Weer van bejaarden. Die weten zelf bijna al niet meer wat erin zit. Heel vaak uh, is dat zo, ja. En nou ja, dat was voor ons een volkomen onoverzichtelijk uh, gebeuren. Precies, dus die, die, die spullen die daarin lagen, die liggen allemaal nu bij jou thuis? Die liggen bij mij thuis, ja. En als mensen weer weten van wat had ik ook weer in liggen, kunnen ze aan jou vragen? Kunnen ze eventueel bij mij vragen? Zou je eens willen kijken? Uh, of er iets van mij bij zit? En dan ga ik kijken of dat zo is. En dat zie je natuurlijk zeker met bejaarden, dat dat, dat vaak niet zo is. Die hebben iets zich in het hoofd gehaald. Uh, die uh, denken, uh, ik had nog ergens, uh, uh, weet uh, ik 80.000 gulden in een... Envelop in Precies, een kluisje. Of, maar of bijouterie en de, juwelen. zijn zo lang vergeten dat ze er al twintig keer naar die kluis geweest zijn om, maar een, uh... om het leeg te plukken. Nou, Peter, ik vind het geweldig dat jij het, het bankieren weer een, een, een flinke boost, om het in het goed Nederlands te zeggen, ja, hebt gegeven. En dat we mee kunnen in de vaart ter volkeren. Dankjewel, Tim uh, van Eersel. Ach, Dit gesprek ging wel. toch een stuk beter dan een paar vorige gesprekken die hier tussen ons hebben Ja, daar weet ik niks meer van. Maar ik vind je een heel sympathieke man. En uh, erg vertrouwingwekkend. Mm -hmm. En nu mag je me loslaten. Goed zo. En... Ja, oké. Okay. Dag, Peter. Dag, meneer van de eerste rol? Zo, Peren van Eersel. Dat is uh, goed afgelopen. Ja. Even kijken nog naar Sebastian. Ach oh, ja, daar zitten ze met het hele gezin. In Frankrijk. Te eten. Ach, ja, dat is het. Brieven te schrijven aan zijn moeder. Bij elkaar slecht. Oh, die muziek, die komt hij altijd met mijn hoofd terug. Meis, meis, Toen was ik gelukkig. Toen was je gelukkig bezig. Iedere avond om 7 uur of flesbeste in even. Toen waren de ouders nog bij elkaar en iedere avond dronken. Dat was geluk. Bergrijksgeluk. Ja, natuurlijk sluit ik nog wel gewoon af, ja. Nou, ik zou zeggen, berg Eikenaren, met je hele gedoe. Sterf!